Wisselend bewolkt, een kans op een bui. Vannacht circa 8 graden en mist, mogelijk dichte mist. Morgenochtend eerst nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt 17 of 18 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. met nu. Zie het. So I fold it up and I flake it out Paper aeroplane zie het op jouw c Zandvoort. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Even hey, vanavond... staat het tweede uur. Geheel in het teken van niemand minder dan DJ Wawa. Dus... zet je stoel achterover. Of zet je stoel aan de kant. En hey, waar gerust een dansje. De Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is weer geopend. In de mix. DJ Wawa. Dit is zie het Tot een elf uur. De lekkerste mix. He walks along the top of I let it fall from his hands He reaches out, I need to catch his sky, just to come with the wind win. I got a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 Look at the crowd are jumping. Put the jam, pump, pump it up. Why your feet are stumping? And the jam is pumping. Look at the crowd are jumping. Put the jam, pump it up. Why your feet are stumping? And the jam is pumping. Look at the crowd are jumping. Put the jam, pump it up. Why your feet are stomping? And the jam is pumping. Look at him, the Destiny, and I don't stand a chance I got a devil on my shoulder I got an angel on my back Do I go to the party Or do I track Track, track, track I didn't mean Wat er voorbij is gekomen. Francesco Rossi met Paper Airplanes in de Wawa Remix als opener. Gevolgd door Wawa met Pump Up the Jam in de Disco Worms Remix. Peter Brown met Angels and Devils kwam er ook nog voorbij. Flippers met Min Minimize en Glory. Mike Newman hoorde je met Lollipop Song. Ook hoorde je de Disco Boys met Hairbreaker in de Crazy Pizza Remix. Christian Flat met Bangkok in de Mats Matara remix. En Zeta Funk Makasamba. En natuurlijk net Wawa vs. Michael Moore, Can't Hold Holders. De komende platen die nog voorbij gaan kopen zijn Philippe Z. met Torrell en Mundo in de Jill Sanders remix. Niels van Gogh met Jump. Hartzell met Song for Unity in de Raoul Doors remix. Wawa met oh La. En Deepest Mode met Script. Tot een 11 uur in de mix, The one and only. Voila, dit is Kom hier. Hou meer op jouw CVM Sandport 106.9 en 104.5 en natuurlijk ook via CVM Text TV. van 11 uur komt heel snel dichterbij. Zie je het volgende week vrijdag. Vanaf 9 uur sharp zijn we weer bij je met een uur lang de heetste nieuwtjes.